Gegevens van Europeanen mogen niet zomaar worden opgeslagen in de Verenigde Staten. Volgens het Europese Hof van Justitie is de privacy in de VS onvoldoende beschermd. De uitspraak heeft grote gevolgen voor bedrijven als Facebook, Google, Apple en Microsoft. Die bewaren data van Europeanen op basis van een overeenkomst tussen de VS en Europa. Maar die overeenkomst is door de uitspraak van het Hof van Tafel. Technologiebedrijven moeten nu zelf deals met de privacywaakhonden sluiten om data te mogen opslaan. Dat maakt het moeilijker voor technologiebedrijven om zowel in Europa als in de VS actief te zijn. In Jeruzalem hebben duizenden mensen gedemonstreerd bij de ambtswoning van de Israëlische premier Netanyahu. Ze eisten dat er meer nederzettingen worden gebouwd. Ze vinden ook dat Netanjahu te weinig doet om hen te beschermen tegen aanslagen van Palestijnse extremisten. Het gaat na jaren weer beter met de verkoop van boeken. Vooral kinder- en jeugdboeken worden beter verkocht, blijkt uit cijfers van brancheorganisatie CPNB. Tot en met augustus groeide de totale boekverkoop met ruim 4 Bij kinderboeken was dat ruim 9 De verkoop van e-books vlakt wat af, dat gebeurt wereldwijd, zegt de boekenbranche. Het weer. De regen trekt weg naar het noorden, maar vanmiddag zijn er buien met kans op onweer. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen nog een paar buien, daarna droog, het, het wordt wel frisser. Dit was DFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 De klokken van Limburg-Milange. Bim bam, bim bam, klokken van Limburg-Milange. Bim bam, bim bam, klokken versterken de band. Die schoon klinken de klanken. Verheuren ze zo gaar, ze willen ons begeleiden door ons leven her. En wen de klokken schliegen, dan is het stil en kaal. Weer wachten dan verlangend, weer op die klokke taal. Loewe klokken van Limburg, Mirland. Loewe klokken, versterken de paal. Laat ons dus wat stedelijk gebeurt. Loewe klok. Limburg Milaan Bim, bom, bim, bom Klokken van Limburg Milaan Bim, bom, bim, bom Klokken versterken de boin Oei, de dames daar hoorie, de dames daar de de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 Een boek dat de titel draagt. Voor en pas toen hees de vlag met het rood. Met de...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 Bye.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 This was me. Mm -hmm.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 en streelt haar onwetende kleinen. Moedertje, lief, waar blijft vadertje nou? Dat zou ik zo graag willen weten. Vadertje. This ball.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 Niemand hem teeren. We de tijd van weleer, Dat zand voert, uit zand voert.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 De oude vark kwam al gevlogen. Mijn moeder keek angstig gewoon. Ze was bezig, koffies en het drogen. Toen die bij ons binnen vloog. Mijn vegie was, een stelsel Wam binnen moeilijke tijd. Het was op de achtste oktober.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 die EN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 Weggepinkt, maar iedereen die zingt. Ik voel me rijk, rijk, rijk als een olie Voel me rijk, rijk, rijk als een olie Lieve mensen, zat in de Een toeter en een feestneus moet je kopen, maar de echte gein die ligt op straat, zit niet op de voetbalboel te hopen, straks is het te laat. Als ik... Tot zover het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5.